Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een totale lockdown komt er niet. Het kabinet wil eerst afwachten of de gedeeltelijke lockdown helpt, zegt premier Rutte. We zien gelukkig uh, dat mensen de afgelopen week voorzichtiger zijn geworden. Uh, en ook de gedeeltelijke lockdown, waar we sinds ruim een week in zitten... zorgt ervoor dat het aantal contactmomenten en verplaatsingen weer beperkter is. Um, dat is niet leuk, maar het is helaas nodig. Want het aantal coronabesmettingen loopt snel op. Vandaag zijn er meer dan 10.000 nieuwe gevallen gemeld. Meer dan ooit. De ministers kwamen vandaag bij elkaar om te praten over nieuwe maatregelen. Maar voor strengere regels is het nog te vroeg, zeggen de ministers. Dinsdag staat er een nieuwe persconferentie gepland. Ook in een hotel mag je na acht uur in de bar geen biertje meer drinken. En ook een fles champagne via de roomservice zit er na achter niet meer in. Tot nu toe waren hotels... De enige plek in Nederland waar je s'avonds nog alcohol kon drinken op je eigen woonkamer na dan. Maar ook daar maakt het kabinet voorlopig een einde aan. Horecabedrijven krijgen eenmalig 2500 euro, zeggen bronnen in Den Haag. Door de aangescherpte coronamaatregelen zitten kroegen en restaurants nu al ruim een week op slot. Het bedrag maakt deel uit van het derde coronasteunpakket. Nu er vanwege corona geen supporters meer bij wedstrijden mogen zijn... ...kijken fans in de bios naar hun, vo naar hun favoriete voetbalclubie. Gebeurt ook in Maastricht. Of gebeurde, moet ik zeggen. Tijdens de wedstrijd MVV Excelsior rende een supporter van de Limburgers naakt door de zaal. Nou, de BIOS was niet blij met de streak-actie en gaat geen wedstrijden meer uitzenden. Het weer nog, aan de kust vanavond wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB. In Noord-Holland wat vertraging op de N205 Nieuw-Vellep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 Haarlem 3 kilometer zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 by my side. Hold on Shelter Come and rescue me Een grote boog omheen say hey,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 Any day. -day. En de regio. Goedemiddag. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In bars en restaurants in hotels mogen vanaf vanavond 8 uur ook geen alcoholische dranken meer worden geserveerd. Het kabinet trekt daarmee één lijn met het verbod op de verkoop van alcohol in winkels na 8 uur s avonds. Het kabinet heeft een tegemoetkoming aangekondigd... voor bedrijven met meer dan 30 omzetverlies door de coronacrisis. En die kan oplopen tot 90.000 euro. En er komt toch een nieuwe reeks afleveringen... van het satirische tv-programma Zondag met Lubach... rond de verkiezingen volgend voorjaar. Presentator Arjen Lubach had eerder gezegd dat hij stopte... maar zijn theatertoernooi gaat niet door in verband met corona. Het weer morgen bewolkt, overwegend droog en 15 graden en er staat een stevige wind. Zanvoort op 106 punt negen I know all of this, thicker than blood that's deeper than love with my friends. People coming, some people go some people ride right to the end.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 Ik mezelf nog zaaien, jongen, niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij te zeilen in de storm, voordat het aankwam wij. Zoals wij in ons paradijs. Onder zon, als wij konden worden wat wij zijn. geworden worden dan lijkt het in jouw paradijs. Er schier op zijn tijd, om begonnen maar.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 Vijf liedjes in de schuur, yeah, yeah. Deed het never nooit voor de money, nee, ik was puur, yeah, yeah. Kijk, ik had Boas van de pizza, hij bracht die bom, bom, bom, bom. En daarna was hij op mijn outfit op een stuur, Zo yeah. Zoals wij in ons paradijs, zonder en als wij konden worden wat wij zijn.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 Yeah.